8 uur, het NOS-journaal, Gert Kluk. Appartement in Heerlen ontruimd vanwege instortingsgevaar. ING waarschuwt voor sterke krimp bij uiteenvallen eurozone. En Nederlandse hockeymannen beginnen Champions Trophy met winst.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 Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Een hele goede morgen. Het is zaterdag 3 december. Bedankt Marco en weer die Duitsers. Het zijn een paar koppen uit de kranten van vanochtend. Straks spreken we Juri Mulder over de buren. Maar eerst de dreigende instorting in Heerlen.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 kan leiden tot een uh, verzakking en instorting van het ene compartiment... zonder dat de andere compartimenten, die andere delen uh, van het winkelcentrum... Uh, hoeft te raken, op die woningen. Hij is nu aan de lijn. Goedemorgen, burgemeester De Pla. Goedemorgen. Wat is er in een paar uur tijd veranderd? Er zijn twee zaken veranderd. Um, uh, er is een deskundige door de Vereniging van de Eigenaren van het gebouw... in de Viers, uh, en die heeft de vraag gesteld... in theorie, hebt u helemaal gelijk... Uh, de tekeningen laten ook keurig zien, hetgene wat u steeds zegt... De onderzoeken in het gebouw laten we het ook steeds zien. Maar weet u ook 100% zeker uh, dat eigenlijk die scheiding tussen die gebouwen, de werking van die scheiding, in de praktijk ook um, nog steeds het effect heeft wat het in de theorie zou moeten hebben. Zou het kunnen zijn dat die scheiding uh, toch op sommige momenten eigenlijk is, uh, is verdwenen, waardoor een, uh, een ontwikkeling, een instorting of verzakking in het ene gebouw, een effect kan, toch een effect kan hebben op het andere gebouw... kunt u dat met 100% zekerheid uitsluiten? En toen zei nou, u, nee. We kunnen dat, als je die vraag stelt, de theorie laat zien... en ook de onderzoeken op dit moment in het gebouw laten zien... dat we echt vanuit mogen gaan dat datgene eh, wat we steeds gezegd hebben... in de praktijk ook het geval is, maar 100% zekerheid kunnen we niet geven. U stelt een terechte vraag, eh, omdat wij veiligheid voorop stellen eh, en we niet voor 100% zekerheid weten of de theorie... ook in de praktijk nog steeds eh, geldig is... Ja, dan betekent het dat we dan moeten gaan kijken wat we dan moeten gaan doen met die mensen. Want we hebben tegen de mensen gezegd dat ze veilig kunnen zijn als ja. we niet meer 100% zekerheid hebben. Ja, dan moeten we maatregelen nemen. Zeker omdat de signalen waren uh, van de grond op dat moment dat er echt beweging sprake van was. Waarin je bijna kunt zien dat de ene keer er een enorme druk op een pilaar staat. De andere keer de druk er afneemt. En dan betekent het zeggen de deskundigen uh, dat echt er van alles aan de hand is in die pilaren. Ja, de grond, de, de grond beweegt dus. U kunt ja. het niet helemaal uh, garanderen, uh, begrijp ik. Valt het op een of andere manier te meten? Dus dat je het echt uh, vaststelt? Ja, we geven nu opdracht om dat vast te stellen. Of datgene wat de tekeningen laten zien... Uh, ook in de praktijk nog steeds geldig is. Want als dat de situatie is, dan kunnen we weer teruggaan... naar het oorspronkelijke scenario. Namelijk uh, een verzakking in het ene gebouw... heeft geen effect op de, uh, de veiligheid in het andere gebouw. Alleen, wij hebben gezegd... we kunnen door gegeven de vraag die een deskundige hoogleraar heeft gesteld. Kunnen we het niet voor 100% zekerheid um, garanderen dat de theorie ook de praktijk is. En wat we gezegd hebben, veiligheid eerst. Hebben we uh, vannacht om uh, 1 uur, uh, half 2, uh, dit besluit moeten nemen. En zijn we vanaf kwart over 2 uh, de mensen gaan evacueren. Yeah. Ik ben er zelf bij geweest. Um, mensen waren rustig. Um, mensen hebben ook aangegeven, uh, liever um, misschien... Nou. Overbodig uh, geëvacueerd dan achteraf de conclusie uh, dat het, uh, laat ik zeggen, de theorie toch anders is dan de praktijk. Ja, nee, ik, ik snap het besluit. Maar wat gaat er nu uh, verder gebeuren? De mensen zijn uh, geëvacueerd. U ja? gaat het dus onderzoeken. Hoe lang uh, duurt deze situatie nu? Nou, kijk, wat we constateren is dat uh, wij moeten onderzoeken of, de, of die scheiding tussen die gebouwen in de praktijk ook werkt, zoals de theorie uh, voorschrijft. Daar hebben we gelijk opdracht toegegeven. Moeten we moeten even kijken hoeveel tijd we nodig hebben om dat te onderzoeken. Tegelijkertijd zie je natuurlijk ook dat uh, die grond uh, dusdanig in beweging is. Dat er vroeg of laat een spontane verzakking uh, zou moeten optreden. Maar wij proberen dat nog voor te zijn door die gecontroleerde sloop. Yeah. Uh, dus moet je tegen die mensen zeggen: wilt u dan terug of blijft u dan voorlopig? Uh, ook al weten we dat de theorie en de, en de praktijk met elkaar in overeenstemming zijn, en uh, wilt u toch liever in het totaal blijven? En ik kan me voorstellen dat veel mensen dan zullen zeggen: we willen liever in het totaal blijven en dat garanderen we dan ook. En, en als u overgaat uh, tot uh, gecontroleerde sloop, uh, wanneer gaat dat dan plaatsvinden? In dit, in dit geval en die vereniging van, van eigenaren dat zijn de huiseigenaren vooral voor de goede orde. Nee, <coughs> ja. de vereniging van eigenaren dat zijn in feite eigenlijk uh, IEG Vastgoed die die, die woningen uh, verhuurt uh, en verkoopt. Het betreft uh, uh, energie dat is een bedrijf wat de winkels verhuurt. Het betreft Qpark, Park die de parkeersituatie verhuurt dat is in feite eigenlijk. Oké, okay, dat, dat, dat zijn de eigenaren en dat is de vereniging van eigenaren. eigenlijk uh, zo spoedig mogelijk uh, ja. dat onveilige deel slopen. Ja, nee, dat, dat snap ik. Maar wat ik eigenlijk wilde weten ook is... van, oké, okay, dat zijn, is de Vereniging van Eigenaren. Maar dat betekent dus dat het gaat om huizen... maar het gaat ook om winkels. Want ik begrijp dat er ook tien winkels gesloopt moeten worden. Ja, nee, het gaat, die huizen hoeven dan niet gesloopt te worden. Hè, want die huizen zitten in een veilige situatie. Ja. Althans, dat is wat de theorie uh, ons aangeeft. Uh, we gaan nu onderzoeken of de praktijk... ook dat nog steeds echt, laat zeggen, uh, garandeerd zou je kunnen zeggen. Maar datgene waar echt, je zou kunnen zeggen, het epicentrum... Uh, ...van het gebied dat betreft tien winkels en een gedeelte van de parkeergarage. Ja, en daarvoor zal een sloopplan moeten worden gegeven... ...juist om te voorkomen uh, dat er andere zaken gaan ontstaan. Ja. Ik weet niet of uw hoofd er al helemaal naar staat... ...maar hoe zit het met de schadevergoedingen? Nou kijk, veiligheid staat echt op uh, Veiligheid uh, van mensen, veiligheid van de winkeliers... ...veiligheid van het winkeling publiek. Uh, daarvoor nemen we deze maatregelen. Daarnaast zijn natuurlijk de zorgen van met name de winkeliers... ...die uh, vlak voor een drukke decembermaand vonden... ...en ineens hun winkels hebben moeten sluiten... Die begrijpen we heel erg goed. En dat betekent ook dat we samen met de, de eigenaar van de winkels goed gaan kijken... wat we kunnen doen en wat we kunnen uh, bieden voor uh, de mensen... en uh, voor al die ondernemers uh, die, te, die zijn getroffen. En dat gaat van vervangen de huisvesting tot goed kijken naar... Uh, hoe kun je de kosten voor een personeel uh, eventueel um, uh, kun je dat vergoeden. Uh, dat zijn zaken die voorop staan. Schadezaken, ik weet het, uh, ze komen allemaal later aan de orde. Maar nu gaat het eerst om de veiligheid van de mensen, de veiligheid van de winkeliers... En de zorg van die winkeliers weg te kunnen nemen. Ja, en u gaat straks met iedereen overleggen, begrijp ik. Nou, ik heb gisteren vannacht om uh, drie tot vier, gehad ben ik dus daadwerkelijk, bij de evacuatie geweest. Ik heb mensen ook mee opgevangen. Uh, maar we hebben ook gezegd, het is heel goed om om tien uur nog een keer een gesprek met die mensen te hebben. Want, ja, laten ik zeggen, het is, ja, zeggen, ook al waren mensen gisteren uitermate rustig. Je kan ze niet anders dan enorm complimenteren met de snelheid van handelen, maar ook... Ik wees nu sterkte bij de uitleg ook aan de bewoners. Meneer De Pla, dank u wel. Graag gedaan. Oranje gaat Garkov uh, overspoelen, maar zijn ze daar klaar voor? Verkeersinformatie. Geen files, maar wel een afsluiting. De A67, Venlo-Eindhoven, tussen Asten en Zomer is afgesloten. De rijbaan is daar afgesloten in verband met een spoedreparatie. Het waait hard. Vooral in Friesland en Noord-Holland... moet er rekening worden gehouden met zware windstoten. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Gekluisterd aan de buis en aan de radio zaten ze, de oranjefans, gisteravond. Wat maken we een kans volgend jaar? Let's see the first one... Of course, the Netherlands, the Netherlands. This will be a nice group, Saskan. huh? Germany, Germany. Germany. Dat maakt de uitdaging ook des te groter. War ja mogelijk, war ja alles mogelijk. Ik hoef de spelers ook niet te motiveren zu vergleichen sei mit dem Spiel im November. Um 18.53 Uhr zog Marco van Basten das deutsche los als vierte Mannschaft in der Gruppe B. Und dort bekommt es das Team von Joachim Löw zu tun mit den Niederlanden. Und dann kam der entscheidende Moment. Marco van Basten aus den Niederlanden sollte glücksfähig spielen. Doch er loste Deutschland in die eindeutig schwerste Gruppe. Denn das Team von Bundestrainer Joachim Löw muss gegen Holland, Portugal und Dänemark spielen. Wir müssen natürlich mit Selbstvertrauen auch ins Es ist sehr schwer und es ist vielleicht gerade nach, den letzten, nach der letzten Euphorie ganz gut, dass sie mal ein bisschen wieder gedrückt wird, weil das war mir alles schon ein bisschen zu hochjubelnd und, und klar, als ob wir dann einen Durchmarsch machen. Wir wissen, es wird sehr ernst, das wissen wir jetzt von Anfang an. Olivier Bierhoff, de teammanager van Duitsland, was de laatste spreker voor de muziek. Iedereen was er al een beetje bang voor. Hè? En zie je dat het altijd uitkomt. Nederland loopt dus tegen Duitsland. Onze angstkeek naar nou, voor het komende EK. Maar ja, zijn we dat eigenlijk ook voor de Duitsers? Juri Mulder, goedemorgen. goedemorgen. Ja, Wij denken altijd in Nederland dat wij banger zijn voor de Duitsers dan de Duitsers voor ons. Klopt dat eigenlijk een beetje, dat beeld? Uh... Nou, nou, als je de laatste wedstrijd ziet, dan, uh, dan uh, begon het niet zo. Hè? Maar we zagen er niet echt uh, bang uit uh, tegen de Duitsers, ook omdat door het verleden van de afgelopen jaren. Uh, dat het eigenlijk gewoon beter zijn geweest. Hoewel op het WK waren ze wel weer heel goed. Alleen werden ze, maar, uh, werden ze in de halfjaar uitgeschakeld. En, uh, maar na die wedstrijd van in november uh, zijn wij weer, volgens mij weer banger dan, uh, dan hun. Uh, dus wij weer meer bang voor hun dan zij voor ons. Ja. Hoe uh, wordt wo er een beetje gereageerd in, uh, in, in Duitsland? Heb je er een beetje zicht op? Uh, ja, nou, uh, volgens mij zijn ze, uh, zijn ze heel erg... Wat, wat Leu ook zei, hè, dat, ze, dat ze zeggen van... Nou, dit was een vriendschappelijke wedstrijd. We moeten heel erg oppassen dat we met de beide voetjes op de, op de grond blijven. Want... Uh, er is natuurlijk een enorme euforie in Duitsland over het vertoonde spel. en over de partijen die ze heel makkelijk uh, uh, allemaal winnen. Ja, want ze, ze winnen een beetje op zijn Nederlands. Dat, dat is nog ja. het meest vervelende van alles. Precies, en dan, en dan voel je daar, als je daar bent, dat ze. Dat ze ergens bang voor zijn, namelijk dat ze ook op zijn Nederlands die toernooien gaan spelen. Wat ze eigenlijk in Zuid-Afrika ook hebben gedaan. Dus mooi spelen, uh, schitterend spel aan de hele wereld vertonen. Maar dan in de halve finale uitgeschakeld raken. En, en je ziet ook, als ik dan bijvoorbeeld op van die, van die bijeenkomsten op de DFB wel eens ben, de Duitse bond, en die moet dan ook soms punten halen voor mijn trainerspapiertje. Uh, oh ja. en, dan, en dan zeggen ze ook, ja, we moeten de Deutsche Toegenden. Dus uh, onze Duitse kracht, dat is namelijk uh, het lopen... het tot aan de laatste minuut doorgaan. Het fysieke, dat moeten we ook niet vergeten. Ja. En Nou hebben wij het over Nederland en over Duitsland. Maar ja, er zitten er nog twee bij. Uh, Portugal. Ja. Um, ja, wij hebben het, een, een geschiedenis met Portugal van gele en rode ja. kaarten. Hoe is dat trouwens met Duitsland in Portugal? Uh, uh, foe, ik zou het niet weten. Hebben ze daar iets mee? Is dat uh, een mm -hmm. tegenstander waar ze goed kun, tegen mm -hmm. kunnen spelen? Volgens mij hebben ze daar niet zo heel veel tegen gespeeld de laatste jaren. Nee, als ik dat zo... Uh, als ik, dat zo ik kan me niet echt herinneren en uh, wij hebben vaker tegen Portugal uh, en we hebben ook vaker tegen elkaar gespeeld Duitsland en Nederland, omdat, dat die Duitsers tegen Port Portugal hebben gespeeld. voor mij hebben ze ook niet zo vaak bij elkaar in de, in de groep gezeten. Nee? Nee, nee, dat kan soms zo, zo gebeuren. Ja. En, en, en niemand kijkt om of naar die... naast moet zitten of moeten zitten. Ja. Nee, maar ik, ik kan het me ook trouwens niet herinneren, nou, nou wat we het er zo over hebben. Ja. Maar niemand kijkt trouwens, jullie ook verder om naar die Denen. Uh, nee. Alsof dat een makkie is waar we even overheen ja. lopen met z'n allen. Nou, dat is natuurlijk zo, want wij hebben in... Uh, de, en dat is het gevaar tegelijkertijd. We hebben in, in, in met de WK. Toen uh, ja, hebben we natuurlijk ook makkelijk. Eigenlijk uh, ja, makkelijk, maar hebben we er gewoon 2-0 van gewo gewonnen. En, uh, maar we vergeten een beetje. Dat, dat, dat. Dus Portugal is onze angstgegner. Daar zijn we bang voor, bij wijze van spreken. Maar Denemarken heeft, uh, is eerste geworden in de groep. Samen met Portugal. We hebben daar uh, van gewonnen. In de, in de beslissende wedstrijd. 2-1. En toen heeft, Ik heb die wedstrijd gezien. Toen heeft Denemarken echt een goede wedstrijd gespeeld. Portugal is trouwens. Uh, vrij moeilijk door die kwalificatiegroep heen gegaan. Ze hebben een wedstrijd 4-4 tegen Cyprus gespeeld. Nou, dat is niet echt overtuigend. Nee, 4-4 tegen Cyprus kan je niet meer thuis komen. Maar ja, goed, dat zijn andere wedstrijden. We moeten het ja. van de zomer maar allemaal even zien. Dankjewel ja. voor dit moment. Oké. Okay. Gaan wij kijken in Garkov uh, zelf, want daar moet het Nederlands elftal allemaal gaan spelen. Garkov, de Oekraïne. Een stad die waarschijnlijk bij weinig Nederlanders bekend is. Onze correspondent Kisia Heksten is gisteravond meteen naar de loting op het vliegtuig gestapt vanuit uh, Moskou naar Garkov. En ze staat nu bij het stadion van Metalist Garkov. Goedemorgen Kisia. Goedemorgen. Hoe ziet dat stadion eruit? Nou, het is een mooi stadion, Robert. Het is uh, oorspronkelijk gebouwd in 1927. Maar dat is nog maar een heel klein stukje wat daar dan uh, aan doet herinneren. Verder is het uh, speciaal voor het toernooi helemaal uh, verbouwd. En dat, uh, dat ziet er hartstikke mooi uit. Ja. Nou had ik gisteren iemand aan de lijn en die zei... Garkov was uh, somber uh, en grauw, maar het is enorm opgeknapt. Is dat ook een beetje jouw beeld? Ja, dat heb, ik, uh, dat heb ik ook gezien. Ik weet dat Grakov inderdaad de naam heeft... van een grijze, gouden industriestad te zijn. Maar dat is uh, denk ik toch ten onrechte. Er is heel veel opgeknapt. Het is de tweede stad van Oekraïne. Er wonen ongeveer anderhalf miljoen mensen... Er zijn heel veel studenten, ongeveer tussen de 10 en de 15 procent. En dat zie je, dat voel je. Uh, een prettige stad, lijkt mij. Ja, en zijn ze blij daar zo, dat ze uh, het Nederlands elftal hebben gekregen? <laughs> nou, Er was uh, gisteravond live op het grote plein in de stad uh, de trekking te volgen. Er waren ook uh, duizend mensen naartoe gekomen, ongeveer. Er werden ook allemaal... Uh, EK, vlaggetjes uitgedeeld en uh, andere gadgets. En ze waren vooral heel blij hier dat uh, de Engelsen naar Kiev gaan. En natuurlijk is, uh, zijn de mensen in Garkov blij dat zij die pool des doods krijgen hier, de grupa smerti zoals ze in het Russisch zeggen. Want dat betekent dat er natuurlijk heel veel aandacht uit zal gaan ook nog uh, naar Garkov. daar zijn ze blij mee. Maar ik moet eerlijk zeggen dat de meeste aandacht toch wel uitging... naar de trekking uh, van Oekraïne zelf... die dus in Kiev speelt met Zweden, Frankrijk en Engeland. Daar waren ze nog net iets meer in geïnteresseerd... dan in het feit dat de Nederlanders hier naartoe komen. Goed. En hoe die stad eruit ziet kunt u vanavond zien... in het journaal van uh, Kizia. Want ze maakt daar beelden van de Krupa Smerti. Ik vind het een mooi woord. Dankjewel, je <lacht> Dag. Tot 9 uur deze ochtend hebben demonstranten van Occupy Eindhoven... de tijd gekregen om hun kamp aan het Klausplein vrijwillig te verlaten. Laten. Maar gisteravond al besloot het handjevol actievoerders om de spullen in te pakken. De rechtbank in Den Bos stelde in een kort geding gisteren de gemeente Eindhoven in het gelijk. Die kreeg namelijk klachten van buurtbewoners en wil dat het occupijkamp verkast richting het station. Maar de kampeerders zien het alternatief van de gemeente niet zo zitten. De Jouw demontage wordt uh, vastgelegd. Ja, dat heb ik met ook al, er waren al andere. Die oh ja. nee, ook...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 Straks, want wij zijn ook bijna weg. Uh, straks Peter en Mieke, natuurlijk, wij de Tros, de Nieuwshow. Ze hebben een tropische verrassing, zo laten ze weten, uit Paramaribo. Ze spreken ook over de laatste CD van Amy Winehouse. En ze stellen de vraag, wat worden we wijzer van de commissie De Wit? Antwoorden op die vragen zo dadelijk na half negen. Blijf erbij en nog een mooie dag.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 Ja, bij Regiobank krijgt u altijd persoonlijk advies. Ga naar regiobank.nl voor uw lokale adviseur. Wij zijn uw bank. Regiobank. Nu in de boekhandel. Gebron Bakker winterboek. Het cadeau voor de koude winteravonden. Ja, spaar nu één jaar vast met 3,25% rente. Ga naar regiobank.nl. .nl brengt mij over de gehele wereld. Vliegtickets, auto's en hotels. Ik boek simpel en snel bij vliegtickets.nl. Radio 1, het NOS journaal.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 Dat zeggen deskundigen van de ING. Nederland, dat het vooral moet hebben van de export, wordt extra hard getroffen als de eurozone uit elkaar valt. Van de Egyptenaren die begin deze week konden stemmen in de eerste ronde van de parlementsverkiezingen, heeft 62% zijn stem uitgebracht. Dat zegt de kiescommissie. De uitslag is nog steeds niet bekend gemaakt, maar alles wijst erop dat de moslimbroederschap de grote winnaar is. Ook de streng islamitische al nour partij krijgt veel stemmen. Begin deze week werd maar in een deel van Egypte gestemd, de rest volgt half december en begin januari.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 Cross Nieuws Show. Presentatie Peter De en Mieke van der Wij. Goedemorgen, hartelijk welkom bij de Nieuwsshow. Show. Het is 3,5 minuut over half 9. Wat gaan we doen? Om 9 uur gaan we het hebben over het elektronisch patiëntendossier. U denkt misschien, ja, dat ging toch al niet door, want de Eerste Kamer was tegen. Nou, dat klopt, maar er gaan we toch weer stemmen op om een regionale variant mogelijk te maken. Het is ook trouwens niet het enige miljoen verslindende ICT-project. Daarna komt Steven de Voer uit België vertellen hoe blij ze daar zijn. Of niet. Want er wordt ook alweer gedemonstreerd. En het derde onderwerp is de aanbiedingensite Groupon. Die ligt onder vuur. En niet alleen vanwege die schaamlip correctie Daar hebben we het vorige week al over gehad. Maar omdat ze de boel misleiden. Tenminste, dat vindt Max Koonstam. En het laatste onderwerp dat uur zijn. Nederlandse architecten die gaan huizen bouwen in Beijing. Om tien uur komt Hans Citroen. Hij maakte samen met zijn Poolse vrouw... een indrukwekkend boek over Auschwitz toen en nu. In dit hoge bericht ons vanuit Suriname... over het literaire leven daar. Aandacht voor het laatste album van... Amy Winehouse en onze laatste gast, regisseur en producent Ater de Jong. Hij ontwierp een stresstest voor Nederlandse speelfilms. Waarom doet de ene het wel goed en de andere niet? Hij kan het voorspellen voortaan. Zometeen nog een reactie uit de praktijk van het onderwijs... op de visie van de minister van Bijsterveld. Maar eerst gaan we het hebben over... Ja, de economie. Ja, ik denk, hoe kom je hier nou uit? Okay. Nou, uh, geld. Uh, Precies. Euro's. Terwijl de euro door de huidige crisis aan de rand van de afgrond staat... reflecteert politiek Den Haag nog even vrolijk op de vorige crisis. U zult zich herinneren, de bankencrisis uit 2008. Gisteren legde nou dwelling toen de tijd president van de Nederlandse bank verantwoording af. En volgende week komen Wouter Bos en Jan-Peter Balkenende hun zegje doen. Over de zin en onzin om terug te blikken op een crisis... terwijl we midden in de volgende crisis zitten, hoort u hoogleraar Economie Ivo Arnold van de Erasmus Universiteit. Goedemorgen. Goedemorgen. Het optreden van de Noudwelling, heeft u dat gisteren gezien, Erik? Ik heb het uh, s'avonds uh, gezien. Ah. Ik heb het teruggekeken, ja. Ah. De woede op Twitter was uh, niet gering. Wat een arrogantie. Weet die man wel waar hij over praat? Was hij überhaupt eigenlijk wel president van de Nederlandse Bank? Dat soort vragen terecht of onterecht? Nou, ik vond hem erg breedspraakig. Ik vond ook dat hij de Commissieleden als studenten behandelden. Hij zou het wel eens eventjes uitleggen. Ja, um, ja en daar kun je aan erger, aan dat soort gedrag. Ja, maar is dat terecht? Um, nou, als je naar de inhoud kijkt. dan is toch zijn belangrijkste verdediging. niemand had het zien aankomen, nee. he, die kredietcrisis. En dan zie je weer wat je eerder ook bij de uh, bankiers zag dat ze het allemaal presenteren als een of andere storm... die van buiten is komen overwaaien. Zou u eens even daarop willen speculeren? Mijn gevoel als buitenstaander, ik weet er ook niks van. Maar is dat we twee jaar na dato zoveel met elkaar... aan de borreltafel hebben gezeten, zo vaak met elkaar hebben geconstateerd... het is toch een schande wat er gebeurd is. Mm -hmm. Stuk genoeg, de buitenwacht is wel erg boos op ons. Uh, wat is onze verdedigingslinie? En dat ze dan allemaal hebben afgesproken, de verdedigingslinie is... Niemand had het zien aankomen. Ja, daar, daar lijkt het heel erg op. Ja. Hmm. Tenminste, dat zie je bij de toezichthouder en dat zie je bij de bankiers, met name ING. Bij Financiën niet, die, die hebben een hele andere toon in deze ja. verhoren van de commissie de Wit. Wat Terwijl denk er u, ook mensen zijn het die het zeggen, nou, dat hadden we wel degelijk aan kunnen zien komen. Want er waren ja. toen in Amerika allang uh, signalen. Ja, precies, en je moet ook kijken naar... naar wat had je niet zien aankomen en wat had je wel kunnen zien aankomen? Kijk, dat het zo ontplofte naar Lehman, dat was inderdaad een grote schok. Maar de signalen in de huizenmarkt, die waren er al in 2007. En dan moet je natuurlijk toch als toezichthouder en als bank even goed kijken. Is mijn bootje wel bestand tegen de storm? Moeten we de riemen niet even aanschoren? En ik denk dat dat vergeten is. Is het denkbaar dat in deze, deze uh, beroepsgroep, zeg maar, de bankiers, de Nederlandse bank enzovoort, serieus een soort overleg hebben gehad van, jongens, uh, wat is ons gezamenlijk verhaal? Dat weet ik niet. Ik weet alleen dat het verhaal van ING en DNB wel heel erg op elkaar lijkt. Ik weet niet of ze dat hebben kortgesloten. Ja. Maar voorstelbaar is het zeker, hè? Ja, maar kijk, het is natuurlijk ook wel, wel logisch dat ze zich zo opstellen. Hè? Want, want ING wil zich verdedigen door te wijzen op een externe gebeurtenis. Hm. En DNB doet dat ook, omdat als ze dat niet zou doen... dan zou haar eigen toezicht falen. En dat falen willen ze niet toegeven. Ja. Want als ze dat wel zouden toegeven, zou ja. dat dan gebeuren? ja. Dan, dan, dan, uh, dat vinden ze niet leuk. Ze willen toch het uh, beeld hoog houden van een toezichthouder... die alles prima in orde had, alleen die storm was overgekomen waaien. Over het algemeen is er meer sympathie voor mensen die eerlijk zeggen... ja, we hebben het fout gedaan, dan mensen die roepen... het ligt niet aan ons, terwijl hoe gemeente vindt van. Ja, dat ben ik met u eens. En ik denk dat dat ook hele andere reacties op Twitter zou hebben opgeroepen. Uh, een van die kernreacties is dus de arrogantie. Ja. Dat is al meteen een verwijt geweest toen het misging. En we zitten nu twee jaar verder. En eigenlijk, die arrogantie lijkt alleen maar toe te nemen. Ja, arrogantie en, en soms is de toon ook nog wel oké, okay maar dan gaat het vooral over het gebrek aan zelfreflectie. Hè? Nadenken over wat was nou de oorzaak van die crisis. Dat was toch het risicozoekend gedrag van bankiers en in adequaat toezicht van de toezichthouders. En dat gaat dan toch echt om het gedrag van de betrokkenen. Dat is niet iets van buiten. Oh. En dan is er een soort toontje van ja, die dombo's daarbuiten die hun geld eraan hebben gegeven. Dat is een beetje hun eigen schuld. Ze hebben ons ook verplicht om dat te doen enzovoort enzovoort enzovoort. Ja, en daar gaat men zich ook verbergen. In, in de schijnwereld van het bankentoezicht. Hè, dan zegt men, men voldeed aan alle eisen. Hè, en die toezichtregels, oh. ja die werden natuurlijk bespeeld door de banken. Die kenden al die toezichtregels natuurlijk uh, heel goed. En die wisten de, ma de mazen te vinden. En die konden hun buffers uh, uh, zo laag houden als ze zelf zouden willen. Oh. Um, dus daar wordt dan een beroep op gedaan. Hè. We voldeden aan alle uh, regels. En dat hoorde je ook uh, Wellink gisteren wel tien keer zeggen. Uh, ING voldeed aan alle eisen. Maar... Tijdens zo'n crisis moet je ook een beetje kritisch naar die eisen kijken. Zijn ze wel goed genoeg? Zo'n kamercommissie wordt niet voor niks opgetuigd. Het wordt natuurlijk nooit gezegd. Maar uiteindelijk hoopt men natuurlijk iets te vinden... waarvan je denkt, ja, is de boel niet min of meer ergens door iemand belazerd? Uh, is er iets wat daarop wijst? Eigenlijk? Nee, en zeker als je naar de, de opdracht van de commissie kijkt... Hè, het onderzoeken van de maatregelen die met name Wouter Bos en Financiën hebben genomen in de herfst van 2008... dan denk ik dat het beeld van de commissie toch een positief beeld zal zijn... Oh. Namelijk dat de bazooka die Bos heeft uh, in stelling gezet in de herfst van 2008... dat die heeft gewerkt om het systeem te stabiliseren. Ja. Het is een hele andere vraag hè, waar u de hele tijd over praat. Heeft dat nu echt het gedrag van die bankiers veranderd? Ja. Daar kun je grote vraagtekens bij plaatsen. Ja. Maar de maatregelen van Bos in de herfst van 2008 hebben het systeem gestabiliseerd. Terwijl uit, uit de opmerkingen die gemaakt worden tijdens die hoorzittingen er <tosses> wel zoiets blijkt vanuit de maatregel van Bos heeft inderdaad gewerkt. Uiteindelijk wordt hij er achteraf geprezen. Maar het lijkt er wel op dat het wel een behoorlijke gok is geweest op dat moment. Ja, natuurlijk is het een uh, hele grote gok. Hè. Zalm die, uh, die maakte eigenlijk Bos gisteren een heel mooi compliment. Ik, ik ken zijn precieze bewoordingen niet meer. Maar hij zei zoiets van... ik hoop dat ik dezelfde uh, beslissing had genomen ja. als Bos in de tijd... Hè, bij de nationalisatie van uh, ABN AMRO. En daarmee zegt hij eigenlijk, het was een goede beslissing... en het was ook een hele moedige beslissing. Dus dat was een groot compliment aan Bos. In, in de inleiding kwam dat al even aan bod. Uh, hoe zinvol is dat eigenlijk, dit terugkijken... Verwacht u dat er toch lessen worden getrokken uit de handelswijze van destijds? Ja, ik, ik, denk, hoopt, uh, ik denk van wel. In de eerste plaats moet je dit sowieso doen. Als er zo met miljarden wordt gesmeten... dan moet je daar publiek verantwoording over afleggen. Dus wat dat betreft vind ik zo'n enquêtecommissie helemaal op zijn plaats. Maar daarnaast zijn er ook lessen te trekken. Ik denk dat er zijn een aantal thema's uh, Je ziet ook weer terugkeren... het belang van Europese integratie... van goede samenwerking. Bijvoorbeeld in de casus van Fortussen. De gebrekkige Belgisch-Nederlandse samenwerking. Mm -hmm. Nou, dat zien we in Europa nu weer. Dat die samenwerking niet altijd even goed gaat... tijdens de eurocrisis. En uh, je ziet ook dat het uh, heel uh, goed uitpakt om gigantisch met honderden miljarden aan steun uh, uit te pakken in die crisis. En misschien kunnen we daar nu... tijdens de eurocrisis ook weer een les uittrekken. En verder, en dat is het laatste punt... dat ik uh, dan hierover wil maken... Uh, is er nu toch weer een discussie op gang... over uh, hoe we met banken om moeten gaan. Moeten we proberen ze zich beter te laten gedragen? Of kunnen we maar beter eens gaan nadenken over... wat voor uh, type dingen moeten die banken gaan doen? Hè? En wie is, wie is dan we? Zijn dat de politici? Zijn ja, dat, dat wij als klanten? Wie is dat? nou Dat, dat is de uh, minister als regelgever... van de sector. Hè? En de discussie is... laatst weer geopend. Ik dacht door de ChristenUnie... over het scheiden van zakenbanken en nutsbanken. En ja. ik denk dat het een heel legitie, legitieme discussie zakenbanken is. Zakenbanken zijn die puur voor de winst gaan, nutsbanken zijn die het systeem overeind Nee, het gaat er meer over het type activiteiten. Nutsbanken die zijn er voor de klant, he, sparen, betalingsverkeer, kredieten aan bedrijfjes. En zakenbanken die hebben zelf een uh, beleggingsportefeuille. Ze, dus, dat is het casino-bankieren, noemen ze het ook ja. wel eens. En ik denk dat, dat het heel goed is dat die discussie weer wordt gevoerd. Nou ja, het hele imago van de bankier. Of, uh, is natuurlijk heel erg veranderd. Vroeger was een bankier toch een, enigszins sober, misschien hè, een beetje suf eh, beroep zelfs. Mm -hmm. Iemand die eh, op, op passend was en dat is gewoon veranderd in een soort eh, ja, iemand die snel geld wil verdienen, risico's neemt. Meer een uh, ja. Uh, een cowboyachtige type. Ja, dat is het imago van de investmentbank. Ja. En ik denk dat we daar vanaf moeten. Ik denk dat we in Nederland in die wereld ook niks te zoeken hebben. Dat doen de Amerikanen, maar die kunnen dat veel beter. Dus wat dat betreft zou het heel mooi zijn... als we in Nederland weer teruggaan naar het type rustige... misschien een beetje saaie bankier... die in de eerste plaats let op het klantbelang... en op de risico's voor de klanten en voor de maatschappij. Heeft u nog een verklaring voor waarom dat imago... dat ze nu een beetje aan hun kont hebben vegen? Als je bankier spreekt of the record... zeggen ze ook letterlijk dat ze zich wel wij realiseren dat ze eigenlijk, als ze, uh, nou ja, zeg maar in hun eigen kringen uh, te spreken komen met mensen, dat dat toch wel zoiets is van dédain naar die groep van jullie hebben je toch wel schandelijk misdragen. En is dat gevoel nu, denkt u, een beetje algemeen daar? Of is dat een gevoel van ach, die sukkels die weten niet beter? Ja, ik, ik, ik weet niet hoe zij zich voelen, maar het is natuurlijk meer dan terecht. Hè. Het is niet alleen de kredietcrisis, het is ook de hele discussie in Nederland... over de woekenpolissen en de slechte financiële producten... die puur op winstbejag waren gericht en niet het belang van de klant dienden. Ik denk dat de burger er ook heel erg kwaad over is. En wat dat betreft uh, uh, uh, zullen er, uh, uh, er nog meer lijken uit de kast komen. Maar denk gek ik. genoeg uiteindelijk geen invloed op die banken heeft... Want om het maar zo lullig mogelijk te zeggen... als je een hypotheekje nodig hebt... moet je wel weer bij die heren ja. voor dekje komen. En stug nog, die zijn strenger dan ze ooit geweest zijn... van onze centen. Zo wordt er gezegd. Ja, ze, ze zijn strenger omdat ze ook weer stabieler moeten worden. Dus ze hebben weer meer buffers nodig... en daardoor zijn ze weer minder scheutig met krediet. Ik, ik denk wel dat een aantal banken nu echt probeert... om de producten te versimpelen... Hè, minder intransparante woekenpolissen en dergelijke... op de markt te brengen. Dus er is, heerst nu wel, uh, ook onder de bankiers... Uh, het gevoel dat men echt uh, betere producten moet maken... Leen, kun je dat borgen? Hè? Als het weer goed gaat, krijg je dan toch weer um, de behoefte van de bankier aan, aan snelle winst en krijg je dan toch weer slechte producten. Welke lijken had u, bedoelde u eigenlijk daarnet? Nou, Een heleboel mensen met een uh, hypotheek, een beleggingshypotheek, die staan onder water. Dus als die TZT hun uh, hypotheek moeten aflossen, hebben ze te weinig geld uit hun beleggingen om dat helemaal af te lossen. Dus wat dat betreft zal er nog wel wat financiële ellende tevoorschijn komen in de komende jaren. Dat bedoelt u met een lijken in de kast. Ja. Want dat is meestal toch iets heel verrassends. Ja, en, en de omvang daarvan is nog niet helemaal bekend. Dus dat zullen we nog moeten zien. Volgende week komen er nog uh, de laatste grote jongens... en nog een keer de, uh, de oud-president van de Nederlandse Bank aan het woord. Ja. Is er nog iets waarvan u vindt dat die commissie... Eens even stevig achteraan zou moeten? Um, nou, ik vind uh, dat de commissie behoorlijk stevig is geweest deze keer. Er was natuurlijk wat kritiek op de eerste ronde van de commissie. De ja. wit. En ik, vond dat ze, ik vind dat ze deze keer uh, goed voorbereid zijn, goed doorvragen. Het is natuurlijk een zegen geweest voor de commissie... dat uh, Dion Gaus, uh, de commissie vroegtijdig ja, heeft Ja, maar die had het verlaten. ook druk, hoor, met die dierenpolitie ja, moest ja, ja, gisteren ja. geïnstalleerd worden. <laughs> Uh, dus ik hoop dat ze op deze voet uh, doorgaan. Kijk, de, Deze week kwam er echt een nieuw feit naar boven. Hè? Het feit dat er een noodwet klaar lag voor ING, om ING te nationaliseren. Ja. Dat die in het geheim was voorbereid door financiën. Nou, misschien dat er volgende week weer zo'n uh, nieuwtje komt. Mm. En tot slot, uh, de, de nieuwe president van de Nederlandse Bank, Klaas Knot... die komt, tenminste volgens het verhaal, een soort toekomstvisie daar geven... Wat stelt u zich daarbij voor? Ja, dat zijn vooral de lessen die we moeten trekken uit wat er gebeurd is. Dus uh, uh, ja, ik denk dat hij het uh, dan gaat toch gaat hebben over... Uh, wat de Nederlandse Bank uh, nu aan het doen is om ervoor te zorgen... dat ze uh, dit soort ontwikkelingen, deze risico's eerder in de gaten heeft... Dat hij zal komen vertellen wat de Nederlandse bank doet om het financiële systeem robuuster te maken. Dat het tegen een stootje kan. Uh, want dat is nu zijn verantwoordelijkheid. Dus daar verwacht ik wel een verhaal over van. Ja, nu. en gaat hij ook nog iets zeggen? Want gisteren als je de uh, verhoren ook van de uh, uh, oud-president Welling dus bekijkt. Had het een beetje een toontje van... ja joh, we zitten hier eigenlijk met anderhalve man in een paardenkop... en we kunnen gewoon die hele zaak eigenlijk niet eens overzien? Ja, daar heb ik me wel een beetje aan geërgerd. Want als je de hele tijd zegt, we hebben een kleine staf... waarom laat je dan toe dat de banken die onder jouw hoede staan... zo gigantisch worden, zo internationaal worden... dat je niet eens meer kunt begrijpen... wat er in de portefeuilles van ING in Amerika zit. Dus dan, uh, dat argument slaat terug op hemzelf. Dus als Knot volgende week toeslaat... dan moet hij dat eigenlijk gewoon doen... met het eisen van een verdubbeling van zijn hele apparaat? Ja, nou, of een vermindering van de activiteiten van uh, de grote banken. Ja, dat is ook een mogelijkheid. Hartelijk dank voor uw uitleg. Uw hoorde, ja. Ivo Arnold, hoogleraar economie aan de Eurasmus Universiteit Rotterdam. Dank u wel. De visie van minister van Bijsterveld op ons onderwijs ligt er niet om. Behalve de bezuinigingen op het zogenaamd passend onderwijs... voor leerlingen met leerproblemen... wil ze ook betere prestaties afdwingen, zowel bij leerlingen als docenten. De eindexamen eisen worden strenger en hoe beter een leraar presteert... Hoe hoger zijn of haar loon. Deze prestatiebeloning voor leraren kan dan weer bekostigd worden. met het geld dat je uitspaart. door te bezuinigen op kinderen met leerproblemen. Wie daar nu echt wijzer van wordt, is de vraag daarover. En hoe docenten de voortdurende veranderingen in het onderwijs ervaren. praten we met Fenne Otten. Zij is lerares geschiedenis aan het sint vites College in Bussum. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wanneer u geconfronteerd wordt met weer nieuwe op handen zijnde veranderingen in het onderwijs. wat denkt u dan? Ja, dan denk ik ten eerste, waar halen ze het vandaan om weer een verandering te doen... terwijl de eerste verandering of de voorafgaande verandering eigenlijk nog niet eens goed geanalyseerd is. Uh, de Tweede Kamer neemt eigenlijk de onderzoeken van de commissies die daaraan vooraf gegaan zijn niet serieus. En daarnaast vraag ik me af, hoe praktisch zijn deze oplossingen ja. voor maatschappelijke onderwerpen... Nog relevant voor scholen. Ieder probleem wordt over de school van de schutting gegooid. Heeft u in uw carrière uh, al eigenlijk ooit een jaar meegemaakt... waarin er niet een gigantische verandering in het uh, onderwijs zat? Dan moet ik eerlijk zeggen dat mijn carrière in het onderwijs pas zes jaar bezig is. Oh ja. um, nee, ieder jaar is er wel iets. En ieder jaar gaat er ook weer iets weg. Iets waar aan mensen net gewend zijn. En dan komt er toch weer een voorstel om iets te gaan veranderen. En niet dat al die veranderingen nou ook direct worden ingevoerd... maar het brengt heel veel onrust met zich mee. Ja. Heel veel werk om te kijken hoe gaan we dat doen. En op het moment dat iedereen eigenlijk aan het idee gewend is... en bepaalde dingen zijn doorgevoerd, komt er weer een nieuw plannetje. Ja. Leraren moeten beloond gaan worden naar prestatie, zegt de minister. U bent lerares. Wat, wat, wat vindt u? Is dat haalbaar? Uh, ik denk niet dat het uh, haalbaar is, want wie moet dat gaan... Uh, wat de leerlingen lijken lollig. Ja, of de ouders. De ouders ja. komen meer de school in, die kunnen misschien uh, achter in de klas gaan zitten. Wat is de maat waarmee gemeten wordt? Als je ziet waar uh, de inspectie naar kijkt, zijn dat ontzettend veel dingen. Huh? Wat is nou die goede docent? Dus ik denk niet dat het haalbaar is. Uh, op zichzelf is het niet goed om, uh, wel goed om te zeggen wat is die goede docent en laten we gaan kijken hoe we dat voor elkaar kunnen krijgen met z'n allen. Ja, want die, die docent die goed is... die moet dan weer beter beloond worden. Hè? Prestatiebeloning. En dat moet dan weer betaald worden uit het geld dat vrijkomt... door de bezuinigingen op de zorgleerlingen. Hè? Dus ja. er komt geen extra geld dan bij voor die prestaties... maar ze schuift ermee. Dus dan denk ik, ja, dat is ook wel een beetje treurig, toch? Als je daar... Nou, dat, dat is sowieso heel treurig. Ja. Welke, de, de meeste mensen in het onderwijs zitten daar niet voor het geld... maar ook omdat ze van die kinderen houden en van hun vak houden... Als je gaat kijken naar een uh, prestatiebeloning, heb je het al snel over een bonusstructuur. Ik denk dat we met z'n allen kunnen vaststellen dat, dat Nederland niet echt vooruit geholpen heeft. Het hoort ook niet in het onderwijs. Als ik beoordeeld ga worden door collega's, ben ik meer bezig met die beoordeling... en te kijken wie, wie de maat neemt dan met te richten op die leerlingen. Dus ja, en heeft heeft bij u passend... het gevoel dat, dat het daar uiteindelijk over gaat? Beoordeling door de mededocent? Dat, gebeurt, dat is de grap. Zij heeft heel veel plannen en die wil ze dan vastleggen. Het gebeurt op scholen al. Mensen komen in de les, mensen helpen elkaar als er problemen zijn. En ook om van elkaar uh, te leren. Dus Aha. Waarom moet daar een prijskaartje aan hangen? Nou ja, ja, heel veel mensen die zijn echt niet erg charmeerd... Hè, van, uh, van de uitspraken die zij doet. Maar goed, dan nog iets. Die eindexamen eisen die moeten verzwaard. Is dat terecht? Hebben ze het inderdaad te makkelijk op dit moment? Uh, nee, kinderen hebben het helemaal niet te makkelijk. Ze zijn veel meer vakken zijn verplicht geraakt in het onderwijs. Er worden steeds meer uh, vaardigheden van kinderen gevraagd. Dus ze hebben het zeker niet makkelijker gekregen. Dat er minder kennis is bij leerlingen als ze van school komen. Ja? Nou, dat denk ik wel. Maar ik vraag me af, ga je dat oplossen door de eindexamen eisen te verzwaren? Of ga je eens kijken, wat kunnen we ervan afhalen... om te zorgen dat ze de eisen die er gewoon liggen, kunnen halen? Kijk, hoe hoger je de lat legt, hoe meer mensen eronder door zullen gaan. De minister wil wel aan die kenniseconomie meedoen. Ze wil kinderen aan hogere diploma's helpen dan moet je ook investeren en dat is wat ze niet doen. We krijgen straks kinderen in of die zitten al bij ons in de klassen. Dan heb je het even over het passend onderwijs. Daar zijn externe begeleiders worden daarvoor ingehuurd ja. om dat uh, te begeleiden. Als je dat stuk weghaalt, dus die begeleiding is er niet meer, dan moeten wij dat in de les gaan oplossen. Dat kan allemaal wel, maar dat gaat natuurlijk toch ook ten koste van de kinderen die helemaal niks hebben maar wel even een extra duurtje nodig hebben om het eindexamen dus, te gaan halen. Dus dan krijg je dat niveau nooit omhoog op die manier? Je krijgt dat niveau niet omhoog. Dus je wil de kwaliteit verbeteren, maar ze kijkt niet naar kwaliteit. Ze kijkt alleen maar naar kwantiteit. Je kan niet meer diploma's op een hoger niveau gaan afleveren... als je de randvoorwaarden niet op hebt. Uh. Afgelopen woensdag heeft uh, de minister een brief naar de Kamer gestuurd. Uh, uh, haalde meteen ook de voorpagina van de Volkskrant. Nee. Want ze gaf een groot interview. De strekking van dat interview was eigenlijk: uh, ouders moeten zich meer bemoeien met die kinderen op school. Uh, hoe is dat bij jullie daar aangekomen? Nou, ik denk dat niemand kan ontkennen dat betrokken ouders de leerprestaties van kinderen uh, doen toenemen. Je hebt op school het een driehoek, school, ouder, leerling. Die hebben allemaal hun eigen verantwoordelijkheid. Dat ouders meer betrokken moeten zijn bij kinderen... Of, of dat meer moet zijn, weet ik niet. Maar dat dat in ieder geval positieve invloed heeft, dat staat als een huis. Maar hoe moet je dat gaan realiseren? Door ouders een contract met school te gaan laten sluiten? Er zijn al contracten, er zijn gedragsregels, er is van alles. Het is gewoon een maatschappelijk uh, probleem, denk ik. En dat wordt met zoiets als uh, het onderwijs moet beter presteren. We hebben die hulp van die ouders daarbij nodig. Het is eigenlijk een soort verkapte bezuinigingsmaatregel... want je haalt de verantwoordelijkheid weg bij die leerling... en die ga je bij die ouder leggen. Gaat daar je onderwijs van vooruit? Ik... Ja. Ik denk mogelijk... dat het gewoon twee verschillende problemen zijn. En ook mensen zeggen ook ja, aan de ene kant stimuleren ze tenminste als regering zoveel mogelijk vrouwen aan het werk te gaan en aan de andere kant komt er een minister van Onderwijs die zegt nou ga uh, luister een beetje luizenmoeder en een beetje voorlezen, dat is allemaal onzin dat is wel belangrijk, maar dat is lang niet genoeg, uh, dan zeg je maar een deel van je baan op. Nou ja, dat is, vind ik gewoon eigenlijk de droef om over te praten. Ik, ik vind het echt zo'n idiote uitspraak, want uh, de beste leerlingen zijn de dames, die halen het meeste diploma, die gaan naar het hoger onderwijs. Dat worden de artsen, dat worden de nieuwe docenten. Laten we dan maar met z'n allen afspreken... dat we meisjes niet meer opleiden, want dan ben je bezig. Als je nou toch over rendement hebt en een kennis-economie... dan denk ik, dan kan je daar maar beter mee stoppen. Waar moet ik nog heen in een ziekenhuis... als mevrouw de arts om twee uur naar huis moet om een kopje thee te zetten? Nou ja, er is ook een soort wilde woede wel uh, ontstoken hè, in het land. Met name over die, die, die zaken die zij daarover daar ja, uh, ja, gezegd voor, heeft. Vooral omdat ze zelf ooit het hele verkeerde voorbeeld heeft gegeven. Ja, of misschien juist het goede voorbeeld. Ik, ja, dat dat vind ik een hele lastige. Dus ik... Ik vind het een hele idiote discussie. Nou ja, er wordt wel gezegd... Van, ze komt nu juist met deze oproep. Uh, dat is niet toevallig. Omdat ze de, de boel een beetje af wil leiden... van uh, de echte belangrijke zaken. Nou ja, misschien van de bezuiniging... van het uh, passend onderwijs. Ja. Uh, ik denk ze heel stiekem ook... er komt een economische crisis aan. Misschien wil ze wel... Uh, er gaan natuurlijk banen weg. Nou, Wat is er nou mooier? En dat zie je heel vaak in een economische crisis... dat vrouwen dan de eerste zijn die eigenlijk worden opgeroepen... om hun baan op te geven. Nou, Als je die vrouwen nou twee uur thuis voor de thee hebt... dan kunnen de mannen wat meer uh, aan het werk blijven. En soms denk ik echt, we zijn terug in de jaren vijftig... en er hangt een enorme spruitjeslucht omheen. Ja maar, ja, maar niet alleen dat. Als je dat zou doen... dan kan je het onderwijs toch ongeveer sluiten? Ja. Want uh, dat is toch de grootste groep die daar aan de slag is? Ja, precies. Het is feminisering van het onderwijs. Dan gebeurt er dus helemaal niets meer. Dus ik snap het hele, ik snap het hele idee niet. U, u, dit is een stem uit de, de praktijk. Wat, wat zou u de Haagse Onderwijs-Bobo's met klem willen adviseren? Nou, ik ik zou, zou ze... luisteren ze wel, je weet het ook. Ja, je weet ja, het niet. Ja, ja. Nou, ik zou ze vooral willen adviseren ervoor te zorgen dat we ons niet meer hoeven te schamen voor de politiek. Dat ze hun eigen commissie serieus nemen als 1040 uur te veel is, dan moet je daaraan houden... en dan moet je niet een PVV laten uh, blokkeren die vervolgens komt. Laten we u gaan zeggen... als je zelf het onderwijs niet serieus neemt als politiek... kan je dat moeilijk van leerlingen verwachten. En als laatste zou ik ze eigenlijk willen aanraden... twee jaar op hun handen te gaan zitten, helemaal niks te doen... en de tijd gebruiken voor een maatschappelijke stage in het onderwijs. Ja, maar wel, jullie krijgen wel een uh, week korte vakantie ja dat nog, hè? Nee, dat, nou ja, ik, ben, ik weet het niet. Ik, uh, maar negen roostervrije er... dagen. Uh, dat nou soort ik, discussies. Nou ja, ja, ik ben niet tegen kortere zomervakanties. Want uit onderzoek blijkt ook dat kinderen vaak uit milieus... waarvan ouders uh. niet hoog zijn opgeleid... enorme achterstand oplopen in die vakantie. En juist kinderen uit hoger uh, opgeleide milieus... daar de inhaalslag maken. Als je dat gat... Wat kleiner wil gaan maken, lijkt het mij een heel goed idee om die lange zomervakantie kort te doen. Ja, Als je zegt we krijgen negen rooster roostervrijdagen ervoor terug, dan is dat absoluut geen uh, vermindering. Want je moet die 1040 uur gaan halen. Dus de rest van de tijd wordt allemaal lessen en roostervrij betekent dan dat er in die andere dagen de rapportvergaderingen, de herkansingen, de schoolexcursies, het boekenpakket, het leerprogramma, alles gedaan moet worden. Dankjewel, Fenne Otte, geschiedenis. Nou hoort u het ook eens van iemand die daarin zit. Dankje. Ganzen rond Schiphol vergassen of afknallen, is dat nou echt nodig? Nee, Vroege Vogels presenteert een alternatief.